Drie uur. Dit is Rashid Finch met het n Het Verkeersongeluk van gisteravond in het zuidwesten van Engeland zijn minstens zeven doden gevallen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Bij het ongeluk waren 34 voertuigen betrokken, waaronder een aantal vrachtwagens. Ze bostten gisteravond tegen elkaar bij de plaats Taunton. De auto's vlogen direct in brand en er waren meerdere explosies. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk, maar waarschijnlijk speelde het mistige weer en het natte wegdek een rol. Volgens de politie loopt het dodental van zeven waarschijnlijk nog op. Er zijn meer dan vijftig gewonden. Engelse media spreken van een van de grootste verkeersongelukken in de Britse geschiedenis. De Griekse premier Papandreou gaat zo snel mogelijk beginnen met de onderhandelingen over de vorming van een regering van nationale eenheid. Dat zei hij na het overleg met president Papoulias. Volgens Papandreou is die eenheid belangrijk om verkiezingen te voorkomen en Griekenland binnen de eurozone te houden. Gisteravond overleefde pap Papandreou een vertrouwensstemming in het parlement met een kleine meerderheid van de stemmen. Hij zei toen dat hij zijn eigen positie niet belangrijk vindt, maar het belang van Griekenland des te meer. Het is nog onduidelijk of de grootste oppositiepartij bereid is mee te werken aan een coalitieregering. De partij heeft steeds vervroegde verkiezingen geëist. De schaatsers Jan Smekens en Thijsje Oenema zijn Nederlands kampioen geworden op de 500 meter. Bij de mannen was Michel Mulder vandaag de snelste, maar smekens had na zijn zegen van gisteren net genoeg voorsprong om voor te blijven. Mulder pakte zilver, brons was voor Stefan Groothuis. Bij de vrouwen was Oenema, net als gisteren, ook vandaag de sterkste op de 500 meter. Titelverdedigster Margot Boer werd tweede voor Annette Gerritsen. Een man van 75 heeft gisteren in een bus in Geldrop een meisje van 10 geschopt en uitgescholden. De Eindhovenaar is aangehouden. De man had bij het instappen van de bus ook al voor problemen gezorgd. Hij wilde met een strippenkaart betalen. Toen de chauffeur zei dat dat niet meer geldig was, bedreigde hij haar. Uiteindelijk betaalde hij wel voor de busrit en liep de bus in. En daarna schopte hij het meisje. Volgens de politie was daar geen enkele aanleiding voor. Dan het weer. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Het is maximaal 18 graden. Morgen in het noorden en westen van het land wolkenvelden. In het midden van het land is het zonnig. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOH. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Werkzaamheden op de A12 Den Haag richting Utrecht zorgen voor een file tussen knooppunt de Rijn en knooppunt lunetten van 2 kilometer. Je kan er beter over de parallelbaan rijden. En ook daardoor op de A27 Golkom richting Utrecht tussen Houten en Utrecht Veemarkt 4 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 Uit de jaren 80 hoor je Duran Duran en de Reflex. C Voor Zandvoort en de regio. En het is even na drie uur. Welkom bij u twee alweer van Zandvoort op zaterdag. En wat gaan we allemaal in dit uur doen, albert -Jan? Uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda en rond de klok van kwart voor vijf het gedicht van de week. We gaan straks weer schakelen naar Joop van Es, want die is voor ons aanwezig bij SV Zandvoort. Monnikerdam voor het einde van de eerste helft. En natuurlijk nog veel meer nieuws in en rondom Zandvoort in het kader van de 50 plus dag... En uh, die dag, die neem je niets voor. We, en doe van alles, week. Maar we gaan natuurlijk uh, zometeen eerst even weer uh, naar het circuit, hè? Ja, rap naar het circuit. CFM ja. Race Radio, Pit Report. Pit Report. Woon, daar is vrijgaande de, de Salford 500. En onze superrazende reporter Jaap Koper is daarbij aanwezig. Yay! Vanuit zijn luie stoel. <laughs> of niet, Jaap? Nou, nu zit ik in het mediacentrum. Nu zit ik in het eh, mediacentrum. Ik gewoon binnen. Dus, okay. dus ja, eh, da, da, daar heb je dan nog ook een beeld van hoe het allemaal met die wedstrijd uh, verloopt. Uh, maar een 50-plusser, ja, dat gaat dan wel even duren voordat ik, uh, voordat ik dat ben. En uh, dan, dat ik dan misschien ook nog uh, daaraan aan deel zou kunnen nemen. Maar het zijn maar, wel leuke uh, activiteiten hoor, waar we mee ja, kunnen doen dan. Ja, ja, nou ja, ik heb het uh, net in mijn eerdere verslag al uh, gezegd. Je zit dan in een kantelsimulator die dan uh, door de uh, sloten dus uh, sleutenschool is, uh, is neergezet. Ja, en wat je dan meemaakt, dat, uh, dat, uh, dat wil je niet weten als je auto gewoon op de dak uh, staat, uh, zeg maar. Dus... Uh, het, zegt, het zegt al genoeg. Maar goed, uh, als je zo naar buiten kijkt, het lijkt in, in de, inderdaad gewoon uh, alsof we uh, gewoon weer de finale races uh, aan het doen zijn met dat weer wat, uh, wat er uh, nu is. Maar het is alweer november en de Zandvoort 500 is de eerste race van het winterkampioenschap. Je zou uh, denken aan uh, boerenkool met worst. Ik zag er ook daadwerkelijk een uh, raceteam net ook, uh, die serveerde dat ook uh, aan de uh, monteurs en uh, aan uh, de mensen die er omheen hingen. Dus ja, uh, uh, het zegt... Al, uh, het zegt al het een en het ander natuurlijk over de winter, winter maar het is allemaal geen winter als je gewoon buiten gewoon rondloopt. Dus het is heel idioot. Maar goed. Ja, nou ja, het schaatsje is vandaag ook begonnen, of gisteren al, dus uh, ja. ja we, we hebben allemaal kunnen zien dat Sven Kramer een derde plaats heeft uh, gehaald, maar goed. Uh, we kijken hier nu eventjes op de baan uh, wat betreft uh, deze wedstrijd. We zitten inmiddels uh, alweer uh, in uh, het derde uur van, uh, van deze wedstrijd, ja het gaat dan wel over 500 kilometer, maar uh, ja, stiekem uh, houdt de organisatie dan ook nog eventjes uh, bezig om uh, te kijken hoeveel uh, uh, ronden er dan nog afgelegd moeten worden. Er zijn, uh, dacht ik eventjes uit mijn hoofd, tussen de 112 en de 113 ronden die gereden moeten worden om aan die 500 kilometer te voldoen. Nou, uh, er is dus van alles en nog wat uh, gebeurd. Uh, de strijd, uh, ik zei het al in het vorige uur, dat uh, Furt en Fontein de strijd hebben moeten staken. Uh, maar ja, daar tegenover staat dat Frans Furres samen met uh, John Jansen uh, nog steeds uh, rondrijden. Weliswaar op de 16e plaats, maar uh, Frans Furris is dan de, de, de inbreng van Zandvoortse kant, om het dan maar zo te zeggen. De snelste ronde die is neergezet door Wolf, Nathan en Jaap van Lager. Die rijden in een v 8 Star. Als je goed kijkt, dan zie je de contouren van een oude Opel Omega erin zitten. Maar het ding dat rijdt borrelig hard over de baan. En uh, ja, ze liggen ook uh, heel duidelijk uh, voorop in de, deze wedstrijd. Uh, dan uh, vinden we op uh, de tweede plaats uh, Peter van der Kolk en Jeroen Beekermal. Dat is een bekend uh, duo, want die kennen we nog uh, van de Dutch uh, GT4 in uh, het... Ja, dus uh, paalpack Paul, Paul beginnen, want uh, daarin uh, doen deze heren ook weer in mee. En Corvette ligt op de tweede plaats. Daarachter vinden we dan David Hart en Hoevert Vos, die ook met een V8-star uh, rijden. En uh, dit zeggende komt ineens ook een van het uh, tweetal ook voorbij op het uh, rechte stuk. En daarachter vinden we dan ook nog een uh, auto die zeer interessant is uh, om in de gaten te houden. En dat is uh, het uh, viertal van uh, Kees Balaas, Jürgen Albert de Duitser en Michal en Michel en Sebastian Blekenmode, die daarachter, uh, die daar ook zeg maar, het, de, de equipe vormen. Uh, kijken we even naar het rondaantal, en dan zien we dat we Nathan een jaar van laag inmiddels 91 rond uh, hebben zitten. En daarmee hebben ze dus een uh, behoorlijke voorsprong uh, ten opzichte van uh, de rest uh, van het veld. Uh, Tweede ronde voorsprong uh, om um, uh, precies uh, te zijn. Uh, kijken we nog even in de divisie 2, daar vinden we dan Richard uh, van der Bos met uh, Marco Poland en uh, Richard de Goede in de BMW. Die vinden we terug op plek 6, maar ze zijn wel leiders in het uh, in de divisie 2. Dat is uh, de klasse zeg maar tot 3000 cc. Hey, uh, vanaf 2000 cc gereken. Uh, zij liggen dan op uh, plaats 5. En dan als ik eventjes heel snel ga kijken waar de, dan uh, Furus en Jansen liggen. Die liggen als het goed is uh, even gauw... Uh... Gerekend, ik denk vier of vijf in de divisie 2. Uh, helemaal precies weten doe ik het niet... ...omdat ik het even heel snel van het scherm af moet, uh, moet lezen. Uh, dan vinden we bijvoorbeeld de eerste van divisie 3... ...dat is Dennis Borst en, uh, de, en de heer Klein... ...die vinden we dan terug als uh, de leiders in het... Uh, in, in de divisie 3. Die uh, rijden met een Clio uh, rond. En uh, ja, jongens, die hebben Martin de Klein en Dennis de Bast. Die rijden al uh, ja, een tijdje mee in dit soort uh, winterkampioenschappen uh, uh, met, uh, met zo'n uh, Clio. Ja, en, uh, tot slot uh, nog even de divisie 4. Uh, want we moeten snel weer naar het voetbal. Ja, dat is uh, heel fijn. Uh, maar uh, die, uh, dat, uh, dat, uh, dat kan wel even wachten. Divisie 4, dat is uh, dan uh, eventjes heel vlug. Dat is uh, de vader en zo'n Braams. En dan jou. Opnieuw verder vertellen, oké. Okay, dankjewel, Jaap. En uh, tot een uh, volgende keer! Dankjewel. Ja. Ja, overzoekelingen vijf minuten voor tijd. eindelijk een mooie avond voor Zandvoort. Het is goed uh, over een paar schijven gespeeld. voor hoppen komt vrij voor de keeper. Schiet in de eerste instantie tegen de keeper op die hem los moet laten. En in tweede instantie kon hoppen uh, die bal achter de keeper te En zij vroeg daardoor op een 1-0 uh, stand brengen. Maar nu is het natuurlijk Monnikerdam hier die echt uh, moet komen. Dat doen ze dan ook. En de zind er niet vanaf het uh, vanaf de meer op de helft van Zandvoort te spelen. Dan dat uh, de helft van Dam zitten. We hebben natuurlijk ook met een heleboel dingen te maken. Bijvoorbeeld wordt rechtsachter. Chris Ulrich is geen rechtsachter. Dat merk je meteen. De Verkeerde kant van de speler. Bijvoorbeeld in de top. En dan krijg je toch problemen. Nog steeds Monnikendam nu. Aan ja, de linkerkant van het veld. Dus Ze zijn er een beetje in het draaien. Een beetje breed spel. Maar nu gaat er in iemand dieper. Dan is uh, het die bijna erbij gekomen. En nu kon het. Bijna. Dat is allemaal steeds bijna. Maar nu kon het ook al spelen. Van, van Monnikendam behoorlijk. Dan stapt het straks over binnen. En is het booide die zo vloog, Op die hele voorspan uit. En dan gaan weer tegen Chris En de rechterkant gaat die paard. Komen. Inderdaad, het vaarstaal hoppen. Hoppen kan die ballen aannemen, maar moet ze draaien en stoppen en het is weer na naar Nijsselberg. Die is ingekomen, volmachts Aardenberg. Aardenberg die geblesseerd raakte, weer geblesseerd raakte moet ik zeggen. Want hij heeft net tweeën gespeeld en moest nu hier naar de kant toe. Maar Berg verspeelt die bal aan de verdediging van Monnekerdam en die kan nu weer gaan werken aan een aanval. Bal over de zeilen door Zandvoort en Markedam gewoon gaan gooien op de eigen helft, maar nu op de helft van Zandvoort wordt teruggespeeld. En uh, uh, ja, dus hebben we toch wel een klein beetje haast. Markendam gaat de diepe bal komen langs de, langs de lijn en Jan is Vrij vrij gemakkelijk kan het verdedigen. En laat hij al een verdacht wel lopen. net redt hij net niet. Dus hij moet gaan spelen. En daar is het uh, Patrick koper die heel veel naar voren werkt uh, met de verdediging van Markendam die de bal weg kan koppen? Dan uh, houdt hem mijn eigen ploeg. Nog steeds Monnikendam. Die, die, die moet er druk gaan zitten gaat een diepe bal komen. Nee, het is een beetje een brede paas naar de rechterkant van het veld voor Zandvoort gezien. En er is nog steeds Monnikendam in balbezit. Zandvoort komt er niet eens uit, ja, die blijft op die 16 meter lang, zo'n beetje twee man ervoor. Laat het ook echt helemaal mee op. En daardoor kan Monnikendam niet echt een size maken en moet het rond gaan spelen rond de verdediging van Zandvoort. Diepte paas. Verkeerd verdedigd daar, van Bas Lenners. En dus, gelukkig voor Zandvoort, als je daar, uh, even kijken, Ronald uh, je uh, die de bal via spelen van Monikadam over de achterlijnen kan werken, en dus, Bas wel uh, helemaal het verkeerd verdedigen van Lemmers zonder aan de verkeerde kant van de man, en die kon dus naar binnen draaien, maar Lenners handelde goed, en kon de bal weer via de voeten van uh, Monikadam-speler. Prinset brengt die bal weer in het spel. Is het secure? Ja, redelijk secure. Timo, de reus, die kan er net niet bij komen. Maar het is toch over Ivo Hopper, de jaren dichter in paas geeft en Toetepaas. En daar kan helaas Dijsberg net niet bij komen. En die wordt daar neergelegd. Niks aan de hand zegt de scheidswet. Die het helemaal niet moeilijk heeft. Zijn simpele wedstrijd voor een arbiter En dan is het over kastenfries, kastenfries die daar de bal speelt. Nou hopper, hopper. Komt een man te bescheren. Lukt niet. Gaat, Gaat de binnenkappen. richting hoog over alles en iedereen heen. En dan wordt die met de reis nog gesprint om de bal binnen te houden. Dat lukt van dan ook. Soms voor de na-aanval. Uh, even kijken, de reus. Zit er voor. Kan erbij komen. Oh, dit, dit. Zoals Van Zo'n Velde komt er bijna bij komen. Dan komt er net onder de bal door. En is dan is nu de wat Dan ga gaan aanvallen. Ook voor te Dan zie je de linkerkant van hetzelfde. En daar is, is op dit moment de sterkste spelers van Sante staan daar. En wordt niet teruggedorgen. Monnikerdam. Maar steeds wijger, helft En gaat de bal komen. Voor naar de rechterkant. Dan moet, moet echt. Moet, uh, oh, dan gaat hij gaat slaan om het, het, het 16 meter gebied in. En, maar uh, kon de bal niet aan de voet houden. En is de Petter Koper die de bal naar de zijkant kan spelen naar een bol. Waar uh, is een bol? Niet een bol. Kien eruit. de reis. Kan er niet bij komen. De reus die het, die het moeilijk heeft, speelt tegen lange spelers. En het is nog steeds Moonekerdam. Dat het op het helft van Zandvoort speelt. En die kan die bal met elkaar gemakkelijk rondspelen. En dan zat er toch weer iemand van Zandvoort in. maar het is nog steeds dan die in de wabbel zit is. Dat is waar Medik 10 maakt vanaf de middenlijn, maar toch ze zit op de helft van Zandvoort. En ze zijn de bal bezit, En dan gaat hij naar de rus springen. Die tegen de helft van Zonneveld. kan hem terugdringen. komt weer iemand in van, van Dam, Er wordt diep gespeeld. En daar is het uh, Kastja Fries. Die kan wegwerken. En is zijn al van de eerste helft van de. Van de soms wordt uh, ja niet echt sterk, maar staat toch met 1 voor. It's soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep. You decide to do Jolene De story op de Zandvoorts Radio. Cool in the gang en she's fresh. En zou dat ook gelden voor Jolien. Nou, daar zong in ieder geval Dolly Parton wel over. Een jonge Dolly Parton. Een jong, ja, een jong Hele stemmetje jong. nog. Klopt. Nou, uh, allereerst even, uh, even iets over zich al. Hè? Zometeen het goede bericht. Eerst het slechte bericht. Uh, er, zijn op, er is op een gegeven moment een meldpunt geweest... ten aanzien van het Ziggo-kijkers... Uh, dat het aantal uh, zenders uh, terug zou lopen. Maar uh, daar is nu een uitspraak over gekomen. Want een heleboel mensen... Uh, want SP-Kamerlid Jasper van Dijk... oprichter van dat meldpunt... vindt dat het de hoogste tijd is voor een nieuw beleid. Hij wil dat Ziggo en andere kabelbedrijven gehouden worden... aan een bepaald minimum zenderaanbod. Want de digitale kijkers... via Ziggo zullen gemerkt hebben... dat er een aantal regionale zenders af zijn. En dan bijvoorbeeld TV Drenthe, TV Noord... Die zijn allemaal weg. En daarvoor in de plaats zijn wij natuurlijk gekomen. Uh, Uiteraard. Rob. Ja, ja, ja, ja. Daar zijn we heel blij mee. RTV Noord-Holland. Maar eerst even, even ja. eens voor de luisteraars. Wat duidelijkheid. Ja. Je hebt analoog en je hebt digitaal. En dat ga je ons nog, nog even beide uitleggen. dingen zijn wij te ontvangen. Klopt. Analoog is als je geen kastje hebt van Sigho. Ja. Wat je aan en uit moet zetten om de tv te ontvangen. En digitaal als je wel zo'n kastje of een kaart hebt in je tv. En als je analoog kijkt, welk kanaal is het dan? An analoog is kanaal 45. Is niet tv-kanaal 45, maar weer ja, het, het kanaal op je televisie. Klopt. Mm, ja. Heb je, en heb je wel zo'n kastje? Heb je wel zo'n kastje, dan is het kanaal 40. En wat zit er op 30? RTV Noord-Holland. Dus we zijn de buren van RTV Noord-Holland geworden. Dan bedoel ik, nou, 30 en 40. Dat is natuurlijk wel, wel hartstikke leuk. Natuurlijk voor andere mensen dat er een aantal regionale zenders zijn verdwenen... Is natuurlijk, is, is natuurlijk jammer. Want het is minder aanbod voor dezelfde prijs. En daar ging die hele discussie natuurlijk over. Maar de commissariaat van de media zag geen, er geen reden in... om zich al op de vingers te tikken. Dus het, het, het zo. Zo. Wij zijn... zitten op kanaal 40 en niet alleen uh, in Zandvoort, nee. maar ook in uh, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Kastricum. Hartstikke goed. Dat is dus, goed nieuws, toch? Dit was nog eens een keer luid en duidelijk uh, hoe de situatie is. Dat bedoel ik. Welkom luisteraars ook in die gebieden. Beverwijk, Heemskerk, Kastri Kastrikum en uitgeest. En ook nog Bakken. Ja, Bakken. Dat, dat hoort er dan ook nog bij. Ja, uiteraard, uiteraard, uiteraard. CFM Salvador op zaterdag bij je tot aan 5 uur vanmiddag. Met nu. Aha, hier is Tachi. Nou, de meest bekende plaats van uh, deze groep AH uh, is natuurlijk uh, TCOMI. En deze mocht er ook best wezen en dus zijn. De single taxi uit de jaren 80 voor Zandvoort en de regio. Inmiddels half vier geweest, tijd voor de evenementagenda. Wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan doen, Albertje? Ja, natuurlijk uh, de vandaag de geweldige opening van de Neem je niets voor en doe van alles week. Uh, de 50 plus dag die in volle, volle gang is momenteel. Het hele dorp is gezellig vol druk met kraampjes en van alles en allerlei activiteiten te doen. Dus uh, nee, niets dan gezelligheid in het centrum van Zandvoort. En uh, dan neemt morgen die actie, de weekactie van neem die niets voor en doe van alles week. Een week vol activiteiten, aansluitend op deze 50 plus dag. U kunt uh, voor informatie uh, gaan naar die week, want elke dag heeft een bepaald thema volgende week. Naar de, uh, de website van het VWV Zandvoort. Of u kunt kijken op www.nationale50plusdag.nl Dan begint vandaag ook de kunstweek. Vele culturele activiteiten tijdens de langwelle kunstweek. Uh, voor het programma verwijs ik u naar www.vvvzandvoort.nl Where else? VVV Zandvoort, altijd betrokken, altijd actief in het dorp. Goed, uh, vanavond en morgenmiddag hebben we een uh, activiteit in het wapen van Zandvoort. Vanavond, uh, de jaren 60 en 70 gaan daar herleven. Zowel op uh, cd als op vinyl. Vanavond en morgenmiddag. Dus lekker jaren 60 70 muziek. U hebt het al gehoord van onze razende reporter. Momenteel is de Zandvoort 500 bezig. De finale is rond de klok van 4 uur. U kunt vanavond ook gaan dansen als u wil. U kunt de dansavond, een danscentrum Dolderman aan de Krocht. Aanvang 8 uur. En morgen staat er weer uh, jazz in Zandvoort uh, op het programma. En wel uh, vindt het derde jazzconcert plaats in de serie Jazz in Zandvoort in Theater de Krocht. Na Rita Reis en Scott Hamilton is het ditmaal de beurt aan iemand die minder naamsbekendheid geniet. Maar wel zeer de moeite waard van het bluisteren waard is. De Duitse zangeres Sabine Kulich, Zij wordt namelijk begeleid door het, uiteraard door het trio Johan Clement met Johan Clement. ...en de vleugel Erik Timmermans op contrabas ...en Frins Landersbergen op Slagwerk. Het concert in het theater De Krocht begint om half drie... ...en de entree bedraagt 15 euro. Studenten betalen slechts 8 euro. In de ondergrondse parkeergarage vlak naast De Krocht... ...is er uiteraard volop parkeergelegenheid. Goed, dan hebben we Jess in Zandvoort gehad. dan kijken we even vooruit naar volgende week donderdag, want dan is er Shopping Dinner Night in de Halterstraat in Zandvoort. En op deze donderdag wordt voor de tweede maal een Shopping Dinner Night georganiseerd in het eerste deel van de Halterstraat. Het belooft opnieuw een gezellige avondopenstelling te worden waarop, waarop de ongeveer 25 deelnemende winkeliers en restaurants een leuke actie of aanbieding voor bezoekers in petto heeft. De Shopping Dinner Night duurt van 5 tot 10 uur. En natuurlijk leuke aanbiedingen. En van alles een hapje en een drankje. Overal wordt voor gezorgd. De babbelwagen en komt langs aanstaande 10 november om 5 uur tot 10 uur s'avonds. Dus van alles te doen. Zo, wat een dat drukte weer. weer. Wat een drukte weer zeggen. Jaren 60 en 70 <laughs> muziek, waar was dat ook alweer? Uh, in het Wapen van Zandvoort. Wapen van Zandvoort. Van, vanavond, uh, vanavond uur of acht. en morgenmiddag lekker uh, tijdens uh, de zondagmiddagborrel. oh misschien komt Donner Sommer ook wel langs. Wie, Wie weet.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 No een hoog stemmetje, wat een hoog stemmetje. Nou, dat gaan wij nooit halen, Albert Jan. Nee. ofwel. Nee, nee echt hè? niet meer. Geen poging wagen maar. Nee, doen we niet. James Ingman en uh, Michael McDonald hoorden hier met Jammer Bieder. Ik hoop, ik hoop. We gaan weer over naar Jap voor de tweede helft van de voetbalwedstrijd SV Stanvoort tegen Monnikenam. Jap. Ja, inderdaad roep die in de tussen alweer uh, vijf minuten oud is. Bijna zes minuten. Maar uh, ik kan je wel ook laten zien hoor. Dat wil ik wel eens een vertellen. <laughs> nou, dat gaan we niet doen hoor. gaan we niet doen. <laughs> Wat goed is Op de, wat de van wat ik dan. En het spel is steeds aan de rechterkant. Een schot van Timo. Een schot, de laag de schot. Goed laag houden, goed gedrukt. Maar helaas kieperen die konden de vijf simpel pakken. En die heeft dus alweer de bal in het spel gebracht. En dan aan de rechterkant van het Dus nu die aan het aanvallen? We een bal, balverlies daar Chris Zorgen. Die kan hem gaan tussendoor Speel Kustenvries in. Kustenvries, nou, uh, die probeert die bal te spelen. Wat ik het zou zeggen. Dan moet hij tegen, gaat zijn man voorbij. En gaat dan uh, nog een keer aan de rush beginnen. En die, uh, die stopt nu. En die heeft uh, al zijn bal bezit. En het moet gewoon in dat gepakt. En hier gaat hij dan het diep op Chris Die komt van zijn man. Die zet de bal voor. En die staat er helaas geen zandvoort spelen. Dat was verdedigers verdediger van Monikadam, Die daar bijna als zijn eigen keeper passeert. Die komt nu nog eens die bal weg en ondertussen is de bal weer op het middenlijn, waar Baswembens een fout maakte op zijn verdediger die uh, voor zijn aanval eigenlijk moet ik zeggen en dan krijgt dan ook een vrije trap tegen, vrije trap op de middenlijn voor Monnikerdam. En dat, uh, dat is ondertussen genomen, kort genomen. Uh, Monekendam dat ze moet gaan komen natuurlijk, Moet een beetje tempo meer gaan stellen. Dat doen ze voor Sandvoort gelukkig niet echt. Uh, die moet gaan oppassen en dan liefst nog even een tweede doelpunt weer erbij raken, want uh, dat geeft een stuk meer rust. Diepe bal, heel diepe bal. Kan de er vet fit erbij Hoeft niet, de bal gaat over de achterlijn. Uh, de hele gevaar is in de team gesmoord. en de fit kan de bal vanaf de 5 meterlijn weer in het spel gaan brengen. Zandvoort dat, uh, heeft in een uh, pauze niet gewisseld, uh, dat is me goed ook, want uh, er zitten nu nog maar twee spelers op de reservebank. Ik sprak met uh, Max Aardenberg die geblesseerd uh, het veld vliet, en die schijnt uh, een, uh, een string blessure te hebben. En dat had hij wel, ik hoop niet dat het hetzelfde is, en dan, dan is hij verder van huis. Ondertussen de bal genomen, maar wanneer ik dan in een bal geeft daar een lieve paas. Ik kan de Koper erbij komen, Kopen brengt de bal weg. Ja, dat moest hij wel doen, want de vet kwam ook niet. En dan was hij ineens gevaar en de Koper moest die bal... De achterlijn schieten om het gevaar eh, te neutraliseren. En dat is natuurlijk dan een corner voor dan die kort genomen is. Maar dat kan dan, wel een bal bezit nog steeds. Be speelt nu de bal een beetje terug naar de kop van het 16-meter gebied. Komt die bal erin en daar gaan gelukkig voor Zandvoort de, de, de spitsen niet bij komen. En rond de bal over de achterlijn. Uh, het gevaar is verweken. Zandvoort uh, staat nog steeds even voor. En uh, we hebben 10 minuten gespeeld in de tweede 11 We luisteren naar de Zandvoorts Radio, met uh, op de radio de en Sweet dreams are made of this. ZFM, race radio, pit report, report. Nou, we beginnen al een beetje zo richting het einde te lopen van de Sanford 500. En we schakelen over naar Jaap Koper, die daar nog steeds ter plek is. Hoe is het daar met de race, Jaap? Nou, uh, we hebben nog zeven ronden te gaan, heren. Uh, dus het is bijna, ja, het Het is bijna, uh, ja, het is het bijna buts. Uh, nou, mensen, wat zeg je? Het is bijna beurt. Ja, het is bijna gebeurd. Uh, dan is deze eerste winterrace ook uh, weer een feit van uh, 2011-2012. En dan gaan we pas uh, met uh, nieuwjaar uh, gaan we weer uh, bij de tweede race uh, beginnen. Want dan uh, hebben we even een kleine pauze in uh, december. En ja, het is uh, nu uh, het eerste weekend van uh, november. Dan is het bijna twee maanden voordat de volgende wedstrijd weer uh, wordt uh, verreden. Maar als we uh, nu even kijken naar uh, hoe die situatie is. Dan is David Hart en uh, Hoeftvors, tenminste die equipe. En ik heb net uh, even gezien dat David Hart uh, degene is die rijdt. En Wolf Nathan uh, is ook degene die rijdt. Maar die David Hart die is uh, uiteindelijk uh, de corvette van uh, Peter van der Kolk en Jeroen Bleekemolen voorbij gestoken. En, en inmiddels is het uh, dus zo dat uh, het ruimende duo Wolfnatal en Jaap van Lager die hebben nu inmiddels 111 ronden afgelegd en zij zijn degene die twee ronden voorsprong hebben op hun teamgenoten van het Mad Daring team zoals het dan officieel heet uh, met een V8 auto op uh, de tweede plaats derde dus uh, van de Koller en Blekemolen met de Corvette, daar weer achter vinden we dan uh, ook familie van Jeroen Blekemolen namelijk uh, Michel en Sebastiaan vader en zoon met een uh, Porsche maar die doen ze niet uh, met z'n twee ja, niet alleen met z'n tweeën, maar ook de Duitse Jürgen Albert zit erbij en Kees Bouwhuis. die we in een eerdere uh, ja, fase hebben gezien in de GT3 uh, Porsche GT3 Cup die toen een aantal jaren geleden ook hier op het circuit circuit uh, actief was. Nou, die liggen vierde <coughs> en om uh, dan even de hele top vijf uh, verder uh, eventjes doen uh, is een Duits drietal en dat is Michael Tiesner, Ulrich Beder en Matthias Tiesner van het Tiesner Motorsport Team uit Duitsland. Die liggen met een BMW op de vijfde plaats. De eerste van de divisie 2 vinden we op plek 6. Dat is uh, Richard van de borst morgen Polo en Richard Goeren. Die hebben nog steeds die eerste plaats in uh, het, het tussenklassement van de die, divisie 2. Uh, daarachter in die uh, klasse vinden we dan uh, Fred Kavana en uh, Jules Ursen. Die vinden we dan terug op uh, plek nummer 2, ook met een BMW. En dan vinden we op uh, plek 3 in de divisie 2 uh, ook met een BMW, maar dan met een BMW Z3, dat is Martin van de Bergen en Richard Pudding. En wat doet Frans Furres samen met uh, zijn uh, bijrijder of uh, zijn co-equipier, dat is John Jansen. Die liggen op uh, plek 4. Dus die uh, lopen alleen net een uh, podiumplek uh, missen zoals het er uh, nu naar uitziet. Dan gaan we naar de divisie 3. Waar het uh, ook nog, uh, nou is het interessant uh, daar. Ja, er zitten inderdaad twee auto's in dezelfde ronde. Dat is Dennis de Borst en Martin de Klein die uh, zeg maar uh, het veld daar nog aanvoeren. Maar in die de ronde, er, zit er, een, er zit ook nog een zit ook nog een ander uh, Renault Clio die van Paul Harkema en Eva Harkema van de Ik Verschuur. Dat is leuk. En, uh, de, de de leiders in de wedstrijd is het bleekman en de tweede is Verschuur. Ja, die uh, dat is toch uh, zoveel mogelijk elkaar de loef afsteken, uh, want we kennen dat verhaal ook in de Clio Cup. Dat ze elkaar ook niet echt uh, de, ja uh, wat, wat gunnen om het maar zo te zeggen. En dan vinden we op plek 3 in deze klasse de divisie 3, Melvin de Groot en Anthony Mark van Waai zoals die voluit heet. Die vinden we dan op plek 3. Gaan we nog even naar divisie 4. Daar rijdt uh, nog rijdt daar alles nog mee. Alle auto's die uh, daar uh, aan de start uh, zijn verschenen, die rijden nu nog rond. Uh, het was heel even dat Frank Wilschut en Richard Verburg even de, de, de, de, het veld in de divisie vier aanvoeren maar inmiddels hebben vader en zoon braams toch weer uh, zeg maar het heft in handen genomen en zijn die op dit moment de koplopers weliswaar uh, hebben ze een kleine ja een kleine ronde voorsprong op uh, het duo wilschut Evenburg... die op de tweede plaats uh, liggen en daarachter vinden we dan lesven friedman en disfree Caranza. die uh, jongens die hadden zeg maar uh, zeg maar rond twee uur rijden hadden ze erg veel problemen om uh, de auto op gang uh, te brengen maar het is uiteindelijk gelukt en ze rijden nog steeds rond en misschien ook wel leuk dat ze inderdaad op de derde paard rondrijden. Dus wellicht ook nog een podiumplek gaan uh, pakken. Maar dat is een beetje de situatie uh, vijf minuten voor vier. En na vieren dan uh, kan ik het uh, gewoon vertellen wat er uh, wat precies gebeurd is. Oké, okay, dankjewel Jaap. En uh, straks dan uh, horen we meer van je. Vanaf het uh, circuitpark Zandvoort was dat Jaap Koper. Is zo dadelijk de derde en laatste uur alweer van Zandvoort op zaterdag. En we hebben nog één plaatje te gaan. En dat zijn de Doobie... Oh nee, niet de Doobie Brothers. Dat is van Castle Live. Maar wel met The number from the Doobie Brothers, "Here's long train running."